door Almegens met het NOS-journaal. De Duitse krant Bielt meldt dat de politie vanochtend iemand heeft aangehouden... na de steekpartij in Solingen, waarbij gisteravond drie mensen omkwamen. Een getuige zou de verdachte hebben herkend en de politie hebben gealarmeerd. De verdachte zou in de woning van zijn ouders zijn gearresteerd. Of het om de dader gaat, is nog niet duidelijk. Gisteravond stak een man willekeurig om zich heen... tijdens een feest in het centrum van Solingen... Behalve de doden raakten acht mensen gewond van wie vijf ernstig. Omdat hij zijn slachtoffer schijnbaar willekeurig had gekozen, gaat de politie uit van een aanslag. Het ongeluk met een touringcar van 18 Bekendonk in, in Noord-Brabant was het gevolg van het onwel worden van de bestuurder. De bus reed tegen een huis aan en de chauffeur, een man van 79, is overleden.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 De dood van Nikkels leidde tot veel protest in de VS tegen politiegeweld en racisme. Nadat tijdens een voetbalwedstrijd een speler in elkaar was gezakt... is in Uruguay de voetbalcompetitie voor dit hele weekend stilgelegd. Juan Isquerdo van Nacional werd tijdens de wedstrijd tegen Sao Paulo... in de 84ste minuut onwel en ging tegen de grond. De 27-jarige verdediger werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand zou stabiel zijn.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 Met nu, Waze Radio, alleen op ZGFM. Living in the fast lane, trying to catch you in my own game.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 als je Michel ja, uh, met het officiële niet, ja. Formule 1 lied. Ja, prachtig, hè? Ja, mooi. Erg mooi. Ja, zeker weet het. En nu uh, krijgen we dus uh, die, uh, Duncan Lawrence, die Duncan Lawrence. Duncan Lawrence, ja. Ja, mij zegt ja, het niet zo heel veel. Ik om. hoop dat hij de tekst kan onthouden. Ja, hoezo? Uh, nou ja, je weet het niet. Drinkt hij ook? Dat is, dat is... <laughs> Oh, ik koop het wel. 0.0, denk ik <laughs> ja <laughs> Ja, ik wel. je moet goed drinken, <laughs> zei de dokter. <laughs> ja. hey, de Formule 1 is natuurlijk de afgelopen jaren enorm uh, uh, populair geworden. Zeker. Dat heeft dat Liberty toch goed voor elkaar gekregen. Ja. Vind je niet? Ja. En ik dat hebben... het, het, het, het, het een heel groot deel... Van de populariteit komt door de Netflix-serie-formule. Uh, Drive to Survive. Drive to Survive. Daar ja, hebben ze heel veel jongeren mee kunnen ja. bereiken. Dat is wel mooi ja. natuurlijk. Want in 2018 waren er uh, volgens de jaarverslagen van Liberty 18,5 miljoen mensen. Die vanmiddag 1 uh, account hadden zeg maar, op social media. Mm -hmm. Dat zijn er nu 70,5 miljoen. Zo. Dus wat dat betreft, ze hebben natuurlijk ook dat internet er enorm bij betrokken. He. Ja. Die, uh... Nou, de Ecclestone gelooft er daar niet in, hè? Nee, nee. Maar ja, goed. Ik denk, als je het hem nu vraagt, dan uh, kan hij niet anders zeggen dan... Uh... Nee, zeker. komt er niet meer aan. Lijkt het lijkt mij komt er, er niet meer aan. aan. En uh, wat dat betreft is het... Nou uh... ja, het toen zullen de Ecclestone niet meer vragen. Want die is nu, geloof ik, 95 of zo. Dus, uh... Ja, maar die man is gewoon... Die, die is zo loaded. Ja, tuurlijk. Weet je wel. Oh? Dus die, ja, die, uh, die kan van het geld niet meer poepen. Nee, maar je moet hem, wat wat hem ook... Wat betreft... Alle... Je moet natuurlijk ook alle credits geven. Want hij heeft natuurlijk de, de sport wel groot gemaakt. Ja, hij, hij, hij heeft zijn eigen zakken ook niet vergeten. Dat nee. moet ik wel bekennen. Dat maar, is ook niet erg. Helemaal uh, nou, niet. Ik bedoel, als jij dat... Uh, kan doen. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En uh, de, wat was dat nou? Er was een documentaire ook via Play. Uh, van van uh, Ecclestone, ja. Over Ecclestone. Ja, he? dat was echt, is echt de moeite waard. Dat was interessant, ja. ja. Hoe het allemaal tot stand is gekomen. Ja, en, uh, hoe hij dat gedaan heeft en waar die. Want hij was natuurlijk gewoon een. een, een, een eerst heeft hij zelf gereden. Ja, klopt. En, uh, en daarna is hij een, teammanager uh, geworden. Brabham, ja. Ja, en toen hoort. dacht hij: van ja, dat gaat helemaal niet goed hier. En. Uh, dus we moeten wat gaan doen en we moeten het op een andere manier gaan, uh, gaan, gaan aan, uh, aanvliegen. En dat heeft hij toen aangepakt. Dat heeft hij gedaan. En uh, het belangrijkste was natuurlijk ook uh, de tv-wereld. Uh, ja. De ontwikkelingen daarin en de camera's en noem maar op. Dat konden we het veel beter in beeld brengen ook, zeg maar. Ja. Want uh, al die camera's op helmen en uh, waar, weet ik van waar ze overal zitten. Stuurtjes en voor op de auto en 125 camera's ja, worden goed. gebruikt. Hoe voel je gisteren die camera die op de McLaren zat? Geweldig. Die, die meebewoogt. Ja, daar zit een gimbal in. Ja. Waanzinnig, hè? In die kombochten. zeg ik. Het wel of je zelf. Uh... Of je meegaat. Ik kreeg best ook een beetje misselijk, zelfs. Ja, maar jij, jij kan niet? heel niet veel hebben. Nee, nou, dat noem ik het wel hoor. Maar, uh... je, je, bent ook, je bent ook zo mager. <laughs> Dank je, Ger. Ik ben afgevallen, ja. ik ben anderhalf kilo afgevallen. Ach, maar ja. je, je oorlellen. Gaan we grappen maken, hè? Nou, nee. Maken hoor. we er een leuke show van? Ja, we maken er een leuke show van. Maar we kennen jou ook niet anders, hoor. Nee, dat, anders. Dat, dat, dat, dat, dat is ook zo natuurlijk. Nou, we kunnen misschien nog een uh, muziekje draaien, want dan gaan we straks luisteren naar uh, Carina, die op de golfbaan is geweest gisteren. Ja. En dat is wel een leuk, uh, leuk stukje. Jij ja, bent ja, natuurlijk de golf... Uh, ja, ik ben een golffan, maar uh, ja, ik noemde jou de, de naam Joost Luiten. Ja, ik heb hem wel eens geïnterviewd. Ik ken hem geïnterviewd zo? Ja, ja, ja. Dat ja, is een grootheid in de sport. Ja, ik weet het. Ik heb, ik, ik heb uh, zelfs drie... Uh, nee. Vijf uh, afleveringen gemaakt voor RTL 5. De uh, World uh, of Golf. World of Golf. En uh, daar zijn we... Knap als je zelf niet golf. Golf. Golft. Nou, ik, ik heb heel veel, hoe het, gedaan. Heel veel uh, clinics. Clinics heb je gedaan? En ik was de longest drive, heb ik uh, regelmatig gewonnen. Oh, oh wat leukste. Ja, dat, dat, dat zoek je niet achter met mij, putten, hè? Met putten, of niet? Nee, niet met putten. Oh. <laughs> en ik, heb, uh, ik ben in Kleine Eagles geweest. Ach, nee. in, in, in Schotland, ja. ja. Bijzondere baan. De uh, kliniek was dat wel. Ja, ja, ja. Maar met al die, met al die, die, die uh, toenmalige helden. Ja. En uh, ja, die kwamen in privé. Uh, tiger. Uh, nee, niet Tiger. Oh, niet Tiger? Ta dat was nog voor, voor de, pre de pre tiger De Pre-Tiger-tijd terecht. <laughs> uh, hoe heette die man ook? Anna meer? Palmer. Nee, um, ja, ook mij. geen onbekende hoor, in nee. de volle nee. wereld. Maar het uh, was wel heel erg bijzonder om, te, om, om mee te tuurlijk, maken, tuurlijk, om te ja. zien. En dan zie je ook het verschil tussen. Uh, uh, het golf in, in, in Schotland ja. en het golf in Nederland. Ja, een golf. golf in Schotland is gewoon een volkssport. Een, een volksport. Dus de, met, de familiesport. Ja, ja daar staan ze met, met, met, ja. met pullen, Guinness bier ja. aan ja. de zijkant. En, helemaal, en ja. iedereen is stil, stil moet ja. zijn. Maar en, elk, elk uh, ja. zichzelf zelfrestreende dorp heeft daar ook gewoon een eigen golf ja. aan. Ja, ja. En daar zijn er enorm trots op. Die onderhouden ze dus ook heel goed, weet je wel. Ja, dus komt, zeker. Ik ben een keer met een groep uit Zandvoort ook in, in Schotland geweest. Ook een paar van die baantjes gespeeld. Ja, geweldig. Ja. Mensen zijn er trots op en uh, gezellig, weet je wel, inderdaad, lekker de pijn de afloop... En... En dan kom je hier en dan uh, is het ja. een, een soort van... Uh, elite sport. Uh, elite. Nou, nou, het, is, het wordt wel beter. Maar, het wordt wel beter. Uh, het, toch het is nog steeds een beetje de naam. Daar ben ja. ik met je eens. Nou ja, niet alleen... Nou, ja, zelfs tennis natuurlijk ook begonnen. Ja, klopt. En, uh, ja, we, er is geen KLM open dit weekend in stand. Want er is Formule 1 natuurlijk. Ja, dat is niet handig om dat samen te doen. Nee. nee. <laughs> nou, we gaan dan maar even muziek draaien. Dan gaan we straks weer even naar... Uh, Carina, want die is op die golfbaan geweest... en dat zullen we zo even introduceren. Ja. Helemaal goed. Zijn jullie benieuwd naar Duncan Lawrence? Zal ik dat nou... Nou, nee. ja... ja. Oh, die, de, de, de, die, de, die gaat het ja? volkslied zingen. Ja, ja, hij de, toch, de, ja, die Duncan Lawrence. Ja. Nou, laat me eens die stem horen dan. Arcade, ja? Ja, ja. Arcade. Ja.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 geworden. Ja, zeker. Ja. Maar ja, ja. Hij heeft ook twee hoge noten. <laughs> maar, U, <uw> <laughs> Jij Hij zit erop. Ja, hij zit erop. Ja, hey. dus hij gaat dus de, de, het wil helemaal zingen. Hij gaat het wil helemaal zingen, dames en heren. Nou, hou je vast. Hou je, <laughs> <Houd> je vast. <laughs> Dat uh, zal gebeuren zondagmiddag, morgenmiddag, dus rond vijf uh, voor drie, tien voor drie, denk ik. Ja, zoiets. Dus, en... Uh, maar we hebben nu uh, Carina, die, uh, ja, Carina, die heeft, die heeft is, gegolfd. Ja, na nou, niet, ze niet zelf gegolfd. Ze maar, is ja. op de baan geweest vanuit de Lancaster, de Junes. Uh, en Dunes. daar, uh, nou ja, goed, uh, het is bekend dat Joost Luijzer, de beste golfer uh, die we op dit moment hebben, uh, die heeft zelfs een toernooi in Tsjechië laten schieten om zijn schoonvader te helpen. Is, is Nigel zijn schoonvader? Ja, zijn schoonvader. Nee joh. Ja, uh... Oh, dat heb ik nooit geweest. Nee, de Joost is, uh, gaat met Melanie, zij is zijn dochter. Ja. We hebben gaat, maar ze zijn geloof ik getrouwd. En, uh, okay. Ze hebben een kind samen, ja. dus... Uh, jawel, jawel. Ja. Dus uh, vandaar dat hij ook op stand voort uh, op de camping. En uh, Nigel is uh, even ter, ter verduidelijking uh, de, de, de baas van... Uh, van de Junes. De, van de Jones van de, de Ja, klopt, ja. inderdaad. Nou, Carina is daar gisteren op bezoek geweest en ze heeft gesproken met Nigel en Joost Luiten. We gaan luisteren. Goedemorgen Zandvoort, regenachtig Zandvoort, winderig Zandvoort, maar een top weekend wordt het, hier met Formule 1. Zo, staan we hier, lekker op een tochtgat. Valt mee, klein briesje. Klein briesje? Zo briesje? Ja, zo'n zo Mooi uitzicht over de camping en uh, het is nog rustig. Hoe is het gisteren gegaan?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 Nah. Ja, tuurlijk. Oh, de zon ja. breekt door. Oh, Echt ja. één groot feestje. Hé, hey, we hebben hier een nieuw weer, man. <laughs> tuurlijk! We gaan niet een paar druppels zo'n plezier laten, laten wegnemen, toch? Uh, nooit. Kijk. Dat sowieso niet. Dat zit niet in ons. Kijk, ik zie de zon bijna doorkomen. Kijk Oh ja, ja nee. ik Zie dat. Ja, ja, ik ja, zie. Het. Je hebt ja, een hele maar... roze bril op. Zierig? Uh, <laughs> ja. Nou, het is gewoon in emoties aanschakelen. Ja. toch? Ja, hey, maar wat verwachten jullie van dit weekend? Ja. Want vorig jaar hebben jullie neem elkaar ook hier gestaan. Ja, precies. Zelfs, dus uh... de vierde, jaar. Na één groot feest. Ja. Ja, Iedereen is een super feeststemming. Het is gewoon een soort uh, Koningsdag 2.0. Koningsdag 2.0? Ja. Nou, daar zal de koning ook blij mee zijn. Natuurlijk, maar hij is er toch? Hij, hij komt straks. Ja, hij het? Ik. Zo zijn familie organiseert dit. Ja. Dus ja, ja. <laughs> het is een soort familiefeestje. Ja. ja. Oh, maar wat verkopen jullie? Dus jullie hebben vooral de baan. We verkopen plezier. Plezier. En een ervaring, dat is eigenlijk wat we verkopen. Een ervaring. Ja, ja want als een ik ervaring. jullie al zie, dan is dat al een ervaring. Dankjewel, ja, dankjewel, wederzijds. Ja, daar wil je toch gewoon uh, bij, zijn. Ook om bij zijn? Ja, natuurlijk, daar wil je bij zijn. Maar, um, jij hebt net gegolfd, toch? Nou, ik vorige vorige week, week. kom uit, uh, uit. Tsjechië, ja? Dus deze week ben ik in Nederland. Ja, en dan ja. is het super leuk om erbij te zijn ja. en, uh, en het mee te maken. Oh, en, uh, dit wil nou, je ook. Volgende gewoon. week gaan we weer gewoon golven, maar deze week ben ik barman. Hoe leuk! Van golfman naar barman. Golfman. En dat lukt je ook nog hartstikke goed. Nou ja, ik moet zeggen dat barman zijn is misschien iets makkelijker dan. Uh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 Maar ja, hij komt hierop te winnen en dat gaat hij ook doen. Ja, ja, hij kent de baan Tuurlijk, natuurlijk als hij geen ander. Maar en hij heeft een nu. Goede auto. Dat is ook. Uh. Maar de anderen hebben nu ook vier jaar nu uh, of drie jaar al ervaring. Ja, vier maar dat jaar, geldt dus. ook op die andere circuits en dan rijdt hij ze ook allemaal zo. Rijdt hij dus, zoek uh, allemaal zoek, hij ja. ook allemaal zo. Dat gaat nu ook gebeuren. Dus jij zegt net zelf ook, jij vaart ook wel druk als je in je eigen land speelt. Je hebt wel meer druk als je in je eigen land ja? speelt, want dan ligt toch de focus.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 Geweldig! Gaan jullie zelf ook nog even kijken of hebben jullie geen tijd? Nou, geen Be Een beetje tussendoor natuurlijk. Beetje, ja, ga ja, een beetje kijken. Ja. <laughs> nou, heel leuk jullie Super. te spelen. jullie Super, Jullie ook bedankt En uh, ik wens weekend heel veel dankjewel. dankjewel. Heel geniet ervan. Geniet ervan. Hoi. Hendrix toch? Ja, goed. ja, ja, ja, ja, ja. gitarist, absoluut. Nou. Ja, ja, en, en uh, lid van de club van 27. Hè? Ja, klopt ja met ja. Kurt Cobain. Ja en Brian Jones. Ja, en Brian Brian, Jones. Ja. Er zitten er nog wat in. Dus absoluut. Al die mensen zijn op 27 jaar geleefd. 27 jaar. Ja. ja, je dacht ja, je 47. -jarige. Nee, 27. Dus nee, dat hebben wij in ieder geval overleefd, Hans. Ja, we zijn niet ouder geworden. Uf, ja, dat klopt. Ja, ja. Detail. Het is 6 minuten 40 en dan begint de, de vrije training nummer 3. Nou, ik zie uh, 1 minuut 56. 56. Nee, over 6 minuten en 34 seconden. Want ik heb hier, dat kun je ook zien als oh. je daar... Uh, Kijk, hier. De klok, 7 minuten. Hier. Ja, maar dan begint de uitzending van 4 Play. Nee, Formule 1, vrije training 3. Nou ja... Uh, 6 minuten 21, volgens F1-app, niet zal wel goed zijn, denk ik. Maar uh, ja, ze gaan er toch waarschijnlijk een, een natte uh, baan tegemoet treden. Ja. Want ik was net heel even buiten en ik, het regen nog steeds. Niet hard, hoor, moet ik eerlijk bekennen. Maar... Nou, maar ja, dat is net genoeg om het, uh... <laughs> om het uh, nat te maken. Om inderdaad. het nat te maken, ja. Hey, uh, gisteren had uh, uh, uh, Seins een uh, uh, redelijk probleem met die, met die Ferrari. Hè? Carlos, ja, ja. Ik weet niet, wat, wat gebeurde er nou? Precies? Nou, ze hebben hem helemaal, uh, die hele motor hebben ze leeg laten lopen. Alle, alle uh, olie eruit en alle uh, toestanden. Dus ja, ik, de, wij, wij weten het, het feit ja. er niet van. Hij is toch niet geboren voor het geluk, hè? die Sainz ook. Nee hè? hè, zonde hè. Ja, dat, dat gebeurt altijd ja, want het is, met hem. Het is toch wel een hele goede coureur. <coughs> Absoluut. Nou, hij gaat nu naar de... Uh, nou, dat weet je wel, hè? De... Naar Williams. Naar Williams, inderdaad. Maar ja. hij heeft al een clausule dat ja, hij uh, over mag. Er, ja, Wanneer er een aanbieding komt van of Mercedes of Red Bull, dan uh, kan hij onder dat contract uit. Dat ja. als een bus. Dus, nou, we gaan het zien. Ik denk niet dat uh, dat, dat zal gebeuren. Maar nou, ook... je kijkt hier uh, nog naar Viaplay en je ziet, mensen hebben het zo naar hun zin, te zijn. dat. Ja, ja. Maar iedereen staat te dansen en te swingen. Ja, ja, het is zinig, hè? ja absoluut, ja. Hey, er was ook nog een bericht dat uh, uh, onze vriend van Mercedes, Toto Wolf, ja? die heeft inderdaad een gesprek gehad met Max over mm -hmm. de mogelijkheden om uh, daarheen te gaan. Hij zou me heel graag willen, maar het gaat niet gebeuren. Het is allemaal opgeblazen, hè? misschien 2026. Ja. Want uh, ik denk dat hij uh, volgend jaar pas omlissing neemt, max. Uh, vandaar dat ze er nu een, een, een tijdelijke coureur in zetten, zeg maar. Uh, ja. Wie is het ook weer? Uh, goed in ieder geval. Is Nee, Nee, het is mijn ander team, dacht ik. Maar, uh, het is een jonge jongen die er nu in gaat en uh, die ze ook weer makkelijk kunnen. Kunnen vervangen, zeg maar. En dan zou Max eventueel naar, naar Mercedes kunnen als die nieuwe motoren in 2026 hun opwachting gaan maken. Nou, hij heeft al uh, gemeld dat hij heeft. Uh, dit is zijn 200ste Grand Prix. Ja, dat klopt, ja, ja. En hij heeft al gezegd dat hij ver over de helft is. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, hij, doet een, hij doet er misschien nog 100 en dan houdt hij er ook mee op. Ja, weet je, ik bedoel... Uh, het zou me niet verbazen als hij na het 2028-lopende contract hè, nu, ja. bij, uh, bij Red Bull... dat hij misschien nog één of twee jaar er, uh, aan, aan vastbindt of hij stopt gewoon helemaal. Ja. Hij, hij vindt het ook leuk om uh, bijvoorbeeld een 24 uur van Le Mans te rijden. Of, uh, ja, maar dat doe je ook niet elke week. Nee, <laughs> die is maar één keer niet. Ja, maar er zijn ja, er natuurlijk andere 24 races Ja, maar er zijn toch. Ja, maar er zijn Formule 1-coureurs die. Die, uh, die doen in een seizoen gewoon nog even Le Mans. Ja, dat klopt, ja. Maar Met er als? zijn natuurlijk meer 24 US-races. Ja, dat is waar. Maar, uh, hij uh, vindt het niet lekker meer om uh, 24 keer uh, de wereld rond te reizen voor de Formule 1. Dat, dat heeft hij wel een beetje gehad, heb uh, ik de indruk. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ja, hè? zeker. En het is de, de druk ook voor hem. Hè, door, ja. Uh, ja, hij is nu drie keer wereldkampioen. Dus uh, elke keer moet het weer gebeuren. Maar uh, ja, hij is wel uh, erg sterk natuurlijk. Hè? Uh, ook, uh, het is wel een buitencategorie. Een buitencategorie. Ja, anders, zeg, word je een, geen, anders word je ook geen wereldkampioen natuurlijk. Anders word je geen wereldkampioen. Nee, nou uh, ja, buiten dat. Uh, uh, ik denk dat er maar in het verleden ook maar een paar van dit soort enorme talenten uh, Ja, hebben... ik denk, uh, nou dan kom je toch al bij Sena bijvoorbeeld terecht... Senna, um, Schumacher Schumacher inderdaad, uh, Vettel kun je er ook nog toe uh, rekenen mm. die, die, nou, die heeft natuurlijk, uh, hij is ook viervater, wereldkampioen natuurlijk hè, ja Vettel. dat is zo maar hij had een enorme mazzel dat uh, Red Bull toen ook uh, enorm sterk was je kon bijna niet vliezen nee. in die wagen nee. en, ja. en, en, uh, en uh, Hamilton natuurlijk en Helmond, uiteraard, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En dat is hij nog steeds hoor. ik vind het wel. Ja, een uh, zeker, zeker. Een, een bijzonder. Ben ik, ik helemaal met je. Bijzondere heen. coureur. Ja, volgens jou zijn ze dus al begonnen met die. Uh, ja, volgens mij. Uh, het regent, 17 ik, graden. Ik zie ze nog het niet rijden. De temperatuur is 19 graden en het is 96 procent uh, Ik uh, zie ze nog niet rijden, luchtvochtigheid. Maar het is wel begonnen. Nou, over twee minuten gaat pas de... <laughs> De, de lamp op groen, volgens mij. Ja, maar ik je ziet ze me... toch nog niet rijden, heel wel? Ik zie ze niet rijden, maar er staat hier dat het, uh, dat het begonnen is. Ik ja, maar, het... maar met mijn petjes te zwaaien. heb ja, via Play is altijd uh, een beetje raar, de ja. zender vind ik. Maar... Het is een beetje Wat mij gebeurde bij via Play? ik, nou. heb, uh, ik betaal uh, via Sigo, uh, <laughs> maar ook via de Nent Groep. Oh. En dan uh, nou, nou, nou blij dat ik dus de laatste anderhalf jaar dubbel heb betaald. Ja, dat is een beetje mijn eigen schuld. Je meent het niet. Ja. En ik krijg je het geld terug? Nou, ik heb vier maanden teruggekregen. Dat is hun policy. Oké. Okay. Ja, dus... Uh, oh, wat erg. Uh, het is een verschrikkelijk bedrijf dat via play. Maar goed... Uh, uh, nou, het is wel beter geworden. Want de eerste jaren was het echt dramatisch. En de stream is in ieder geval goed nu. Ja, die is op zich redelijk. Maar de, de, ja, ik ja. vind de de, de uh, hoe noem je dat de, de, de, de manier waarop je hem aanzet... Dan moet je, ja, je moet ja. eerst allemaal pagina's door om uiteindelijk hier te komen. En dan denk ik, dat kan toch ook makkelijk? Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, ja, ja. Dus, maar goed, tot zover de stil reclame voor uh, Viaplay. We, uh, <laughs> we zien Max nog uh, gewoon staan. Een beetje lekker uh, aan, aan, aan een ding hangend. Uh, hij zit er in ieder geval nog niet in de auto. zijn ze wel, die zit wel in de auto. Ja, die, die heeft zit... natuurlijk nog helemaal nee. niet gegeven. Nee. Dus ik sta... wil ook wel eens ja. even kijken wat het wordt. Er staan er een paar in de rij om uh, de baan op te gaan. En uh, ja, dat zal binnen uh, denk, uh, 35 seconden gaan gebeuren. Let maar op, dan gaan de lichten op groen. <lacht> ja, ik zie ze nog niet rijig. sorry hoor. Nee, maar ja, dat komt door het weer. Nee, dat komt door uh, Viaplay Play die het slecht aangeeft. Oh, dat. <lacht> 20 seconden, dan gaat het gebeuren. gaan we eens zien. Uh... Nou, dan, ja, dan wachten we wel even op. Want, want ik ben ook wel benieuwd of ze, ze gaan rijden. Ja, ze hebben natuurlijk helemaal niks aan deze uh, vrije training eigenlijk. Want het is bekend dat het morgen wordt het gewoon goed weer wordt. Jawel, maar. En met een droge baan. Maar ze hebben wel iets met, uh, met straks de qualifying. Ja, dat, die komt er ook nog aan om drie uur. Dat is dus niet, niet ja. uh, onbelangrijk. En als het dan nat is, ja, dan uh, A, denk ik dat Max dan wel in het voordeel. Uh, ja, ja uh, uh, dat, uh, dat is waar. Dus, een, uh, ja. dus dat zou mooi zijn. Nou, Kijk, wel, het eh, regent nog steeds. Het regent nog steeds, druppeltjes zien we ja. op plasjes. Nou, we gaan straks nog even naar uh, uh, Carina, om uh, te kijken waar zij uh, uithangt, ergens op de boulevard. Uh, en dan uh, gaan we nu even een muziekje draaien nog. En dan houden wij scherp in de gaten wat er gebeurt bij de vrije training. Hè? Zeker, zeker. Jij, jij, dat, dat weet jij wel. Ach jong, ik zit er met mijn neus ja. bovenop. Wat gaan we draaien, Pim? Paul Simon. Paul Simon, ja. Race ja. and race, hè? Cars and cars. Cars are cars all over the world Similarly made, similarly sold In a motorcade, abandoned when they're old. Cars are cars all over the world Cars are cars all over the world Cars are cars all over the world cars Engine in the front, jack in the back Wheels take the front, pinion and a rock Cars are cars all over the world Cars are cars all over the world But people are strangers, they change with a curve From time zone to time zone as we can observe They shut down their borders and think they're immune. They stand on their differences and shoot at the moon. But cars are cars all over the world. Cars are cars all over the world. Drive them on the right, susceptible to theft. In the middle of the night, cars are cars all over the world. Cars are cars all over the world. Cars are cars all. Een leuke plaat, hè? Ja, absoluut, ja. Paul, uh, Paul Simon ja, alles wat hij gedaan heeft, is natuurlijk heel mooi. Ja, geen uh, Art Kalfonkeli bij. Hè? Nee, geen nee. Uh, Art... Uh, Art is Ar even, denk ik, Ar even weg, denk Misschien ik. in de vakantie of zo. Ja, ja je weet de... het niet, je weet het niet. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, nou de... het is uh, drie, vier minuten over half twaalf. En uh, wat denk je, vier minuten geleden, als het goed is, uh, is er een... Uh... Maar er is nog niemand gaan rijden, hoor. Ja, Eén H nou, staat klaar. Weet je wie er wel zijn gaan rijden? Nou? Uh, fietsers van Extension Rebellion in Haarlem. Vanaf het station, die komen, in, die komen richting Zandvoort. Oh my was, god. Was bekend, dat doen ze al een paar jaar. Kunnen ze die fietsen niet vastpakken? Onder, sorry? Nee, <laughs> ze dus fietsen vastpakken. Ja, ja inderdaad, maar uh, samen met uh, uh, Milieudefensie, Stichting Duinbouw, de Rust bij de Kust. En uh, Grootouders voor het Klimaat. Dat ja. daarbij ook kunnen zijn natuurlijk. Ah. Uh, uh, hebben ze een fietstocht en die gaat door de duinen. En dan komen ze, om, uh, als het goed is, uh, rond uh, één uur aan in Zandvoort. Uh, bij strandafgang Lot aan het einde van de Torbekestraat. Ze hebben natuurlijk vorig jaar, weet je dat nog, Hebben ze een, een, een tijdje, die ingang van de van de circuit uh, uh, zijn ze daar op de grond gaan zitten met lijm en alles. Weet, ja. je, weet je dat nog? Ja. Maar dat hebben ze dit jaar gelukkig niet gedaan. Dus nee, uh, maar ja, dat lijmt ook niet met een natte vloer. Nee, dat, dat, dat lijkt me ook. Ja. Maar goed, uh, als het goed is hebben we weer uh, Carina aan de lijn. Carina. Ja hi. ja, hi. Je, hi. Bent, je bent er hi. weer, hè? hi. hi, hi. Dus wordt het al een beetje uh, droog, Carina? Ja, ik kan wel weer vrouw worden ook. Ja, wel, hè? Okay, ja. Ja. ja, om het half uur geef ik het weer gewoon door. Ja, maar ik zie, nou, ik, ik uh, zie wat lichtere lucht aankomen, klopt dat? Uh, dat is het. Dat ja, ik net ja, toevallig ook. En het is uh, nog wat grijzig, maar het is gewoon droog. Nou, ja, dus, uh, perfect. Het uit die pension. Maar dan ga je wel, uh, bij een heel slim, uh, slimme meid... Want zij heeft hier het kleinste winkeltje van Zandvoort geopend. Oh, wat goed. Uh, ja, wat verkoop jij? Poncho's. Poncho's. <laughs> ja, goed. dat is wel heel slim, hè? En uh, toen ik hier net, zeg maar, 20 minuutjes geleden bij kwam zitten... toen was het mandje nog eigenlijk wel helemaal vol. Maar uh, de zaken gaan goed, hè? Ja, zeker. Hoeveel heb je er al verkocht, denk je? Ik denk een stuk of 70. Zo? Uh, Zo. Ja, horen jullie dat? Hey, Zo. Ja maar... Ja, het ondernemen begint hier al heel jong in Zandvoort. Wat vroeg ze ervoor uh, dan? Wat vraag je per poncho? 2,50 Oké. Okay. Nou, een mooie wat prijs. Slim, hè? Nou, mooie wat prijs. wil je doen maar als, dus 70. als je... Ja, ik ben wel benieuwd wat ze gaat doen met haar winst. Uh, gewoon sparen en misschien nog wat van kopen. Misschien nog wat ja, van kopen en sparen. Klopt. Kijk, wat slim, hè? Sparen en misschien iets kopen. Je hebt twee kleuren, heel slim... Welke kleur wordt het meest gekozen? Want je hebt een beetje oranje, rood en blauw. Uh, blauw wordt het meest verkocht. Echt waar? Ja. Weet je oh. hoeveel ze heeft omgezet? Hoeveel, ja, ze heeft er al ongeveer 70 verkocht. Uh, ja, dus 175. Het ligt een beetje aan de inkoop uh, wat je ervoor betaald hebt, ja. natuurlijk. Ja, uh, want ja, dan, dan kun je pas de winst. Uh... Dank je de winst. Maar... maar dat gaat ze straks, denk ik, allemaal berekenen. Ja, maar... begrijp ik. Het is te hopen dat de, uh, de, het is... belast, het is de belast, Belastingdienst niet mee. <laughs> het, is een, uh, het is een eenmanszaak. En uh, ze heeft prachtig uitzicht hier. Nou, open ja, luchtwinkeltje. Hè? En de een na de ander komt zodra de druppels komen. Dan heb je het heel druk. Af en toe hoor ik je roepen: ponchos te koop. Want het gaat nog wel even regenen. Ja, straks heb je dat nog wel? Ja, zien? ja. ja vanmiddag. Maar. Uh, een heleboel mensen hebben ook al een pontje als ze voorbij komen. Maar uh, je hebt ook al heel veel kinderen iets verkocht, hè? Ja. Oh, dat is wel leuk. Ik denk dat ze denken, oeh, dat is slim van een meisje, <laughs> Toch? Ja. Nou, ik ga weer verder. Ik wens jou een hele goede dag. Tot hoe laat blijf je staan. Blijf je staan totdat het helemaal verkocht is. En morgen dan weer verder. Ik heb nog een tip eh, voor de recordina. Nee, nog niet. Maar ik denk nog wel een uurtje. Een uurtje. Weet zo, je, ik hoor, de radio heeft nog een tip voor je. Ja, volgend jaar moeten je ook gaan staan met oordopjes. Die, die oh. willen mensen ook heel graag hebben. Voor, juist voor kinderen, weet je wel. Ja, dat... Oh. Uh, die zijn ze ja. nog vergeten. Of uh, gewoon van die kleine oordopjes kopen bij de verkleidvat. Uh, hoor je dat? Zo. Oordopjes. Want ja. er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat vergeten zijn. Ja. En het is echt heel hard voor je oren op het circuit. En zeker voor kinderen. Dus je kan je winkel gaan uitbreiden volgend jaar. Ja? Zie je dat ook? Kijk, er verschijnt een hele lach op de gezicht. Nou, top. stuur wel een factuurtje. Nou, ik ga weer verder. Ga je me straks nog bellen? Ja, zeker. Waar ga je nu heen dan? Nou, ik denk dat ik wel weer een beetje richting station terug ga lopen. Want ik ben er tot twaalf. Dan klok ik uit. Over 10 minuten of zo, dat je nog even bellen? Ja, is goed hoor. Ja, nou, helemaal tof. Die toch zo dan, hè? Oké. Okay. Bye bye. bye. bye. Dan, nou, wij gaan maar even Adios. verder met de muziek. hè. ja. There's talk on the street. So familiar Great expectations Everybody's watching you People you meet They all seem to know you Even your old friends Treat you like you're something new So many things you should have told Wel nummer, ja. En uh, dat stond op de, op de LP van Hotel California. Ja, klopt. Ik heb de Iels in het uh, Ahoy gezien. Uh, oh, ja? In het jaar dat ze dit uh, album uitbrachten. Oh, ja? En uh, ik kan me nog goed herinneren, dat, uh, dat zal ik nooit vergeten. Het was helemaal donker in Ahoy. En voordat ze opkwamen, en dat uh, liepen ze wel uh, twee, of drie minuten. En uh, toen kwamen de eerste tonen van Hotel California. Nou, dan, uh, Bijzonder, hè? Dat is heel bijzonder. Ja, het ja, dat, was was heel geweldig. Bijzonder. ja dat was echt ja. geweldig. Dat zou ik ja. nooit vergeten. Maar goed, uh, uh, uh, er wordt gereest op het uh, circuit. Jij houdt het een beetje in de gaten. Ik houd het er een beetje in de gaten. Nou, uh, uh, nu zien we uh, uh, Norris. En Norris heeft een uh, nieuwe camera op zijn auto. Het is echt bizar. Ja, kun je mee, is bizar om te zien. Uh, Meedijnen, hè? Uh, Meedijnen. En, uh, en uh, we, we zagen net dat... Uh, dat uh, een haas. Een haas. Uh, Hulkenberg he, was dat? Hulkenberg, die, die, die reed tegen een, tegen een dingetje aan. En toen was ze voor... Zo zeg! Zo, kijk eens oh, even. Oh, er is nou een grote crash uh, Hinsrug, ja. geweest. Dus, dus we weten nog dus, niet... Rode uh, Sergeant. Sergeant, oké. Okay, ja, rode vlag. Die is aardig geraakt. Die is aardig geraakt. Die heeft een aardige klap gemaakt. Ja. En we, euh, nou, we, kunnen, we hadden het net even over... wat zou het nou kosten, zo'n voorvleugeltje? Ja, ik, nou, ik zei 15.000, jij zei 8.000. Ik zei 8.000, ik denk, nou, dat kan niet zo... Maar <laughs> inclusief neus, dus een heel ding... wat erop gaat, kost 200.000 euro. <laughs> en de monokok waar ze in zitten... Hè? We, dat weet je wat het is, hè? Ja, ja, de, de monokok. Hun omhulsel, ja. Zeg maar. Hun omhulsel, ja. ja het, dat, die, die is 620.000 euro. 620.000 euro. Ja, en de halo... Waar ze, zeg ja. maar, kijk. Oh, er staat ook nog een beetje in brand. Oh, dat staat, oh ja, die is daar uh, hey. Gelukkig vindt... is die wel uitgestapt, hoor. Dus, volgens mij vindt die auto dat niet leuk. Nee, maar uh, ja. En uh, volgens mij, bij Williams vinden ze het ook niet leuk. Hij heeft een hele harde klappen gemaakt, zeg. Ik weet ik, niet waar dat gebeurd is. Ik maar... begrijp niet dat ze niet even met een brandblussertje komen. Ja, daar komen ze aan nu. Ja. Oh, daar komen ze aan. Ja, anders lijkt het ja. op uh, wat er gebeurde met Rosie Williams. hè. en uh, James Valls... Is uh, principal bij dat team. En die kijkt ja, niet heel veel. Nee, big. dat is uh, natuurlijk schade van 100.000 euro's dit. Ja, en en ze moeten is... die wagen maar weer kunnen opbouwen. Hè? Ja, dat is het probleem. Hè? En dit is nog maar de vrije training. Dus ja, het is, ja, ja, ja, daar ja, ja, wordt niemand ja, ja. gelukkig van. Nou, het is in ieder geval rode vlag. De snelste ronde werd tot nu toe gemaakt door... Wie was dat ook weer? Alonso. Heeft Alonso. het snelste... 24, 23? Ja, 23, 21. 21, oké. Okay. Nou, 21, 4. Dat zijn natuurlijk geen uh, uh, hele goede tijden. Want, uh, Verstappen uh, heeft nog niet gereden. Hamilton... Nee, de Roma gisteren reden ze ongeveer 1,10, hè en, ja, 1, 10, uh, ja, De snelste ronde die ooit gereden is, is in 2021 geweest. Dat was Max Verstappen. ja. Wie kent hem niet? 1, 8, 8, 8 Meen je dat? Ja. Dus uh, daar zijn ze voorlopig nog niet aan toe. Misschien in het vanmiddag met droog uh, kwalificatie. Dat zou kunnen. Ja. Maar oh, er hoeft maar iets aan regen te uh, ja, vallen dan... Uh, Weet jij trouwens wat een stuurtje kost van een Formule 1? Ik schat uh... iets van uh, 80.000 euro. 50.000 euro. Oh. En weet je wat de software? Is het een aanbieding dan? Ja, het is een aanbieding bij <laughs> de Action. Weet je wat de software kost? Nee, dat weet ik niet. Nee. De software die, die, die, die, ja, die moet natuurlijk ontwikkeld worden. Oh, uh -huh. die, uh... Ja, ze gaan er achter elkaar af. Die, uh, race is nee, dit is, dit is Logan. Oh, dit is... Uh, ja, dit is maar waar is het tegenaan geknold dan? Tegen de... Tegen de, de vangrail. Jezus. Oh, wat een klap, zeg hé. Hey. Zo. Ja, het is een uh, heftig, uh, heftig gedoe. Ja. Nou ja, goed, uh, hij is er in ieder geval uh, goed vanaf gekomen, dus... Uh, hij is er goed vanaf gekomen. Auto niet? Nee, auto niet, nee. Auto is dat, een beetje plat. Dat, dat, dat doen we niet. Ja. Maar waar, waar, waar gebeurde dat nou bij... Uh... Dit is uh, de Hunsruf, naar beneden. Oh ja, schijnvlak. Ja. ja. Oké. Okay. Um, Hallo, kan het weer? Ja, we gaan uh, okay. nog even een muziekje draaien. Het is nu uh, 13 minuten voor, uh, voor 12. Uh, de training is stilgelegd. Uh, dus dat kan wel even duren voordat we weer doorgaan. Ja, Volgens mij loopt, wat... loopt de tijd door, hè? Weet je wat een uh, motor kost? Een motor. Ja, uh, een uh, miljoen auto. Als ik mijn eigen motor neem, uh, BMW. Weet ik wat die kost, maar... Jij bedoelt een motor voor de Formule 1 auto? Nou. De ja. motor voor de... Ik heb hier alles uh, wat kost. Ja, we gaan het niet allemaal... De motor maar. kost 400.000 euro. Oh, dat is het ge gekoopste ja. de deel van de, van de... En de, de, uitlaat, de... uitlaat kost 190.000 euro. Oké. Okay. Weet je wat een bandje kost? Uh, Eén band? 12.000 euro. 1.500 euro. 1.500? Ja, één band. Van Pirelli? Dat, dat neem ja. ik aan, ja. <laughs> Oh, we hebben Carina oh, aan de Karina, lijn. De Karina. Carina. Hi, ben je er weer? Hi, ja, ja, ja, ik, ik ben er, we ik ben er weer en... en nog steeds. Ja, we zaten net uh. te kijken naar de, een enorme klapper op het circuit. Er is een so, auto. Ja, er is een auto uh, enorm hard de uh, vangrail bi uh, bi uh, binnengeschoten. Oh, okay. Kwam er op okay. de baan terecht. Gelukkig is de okay. coureur uh, okay. okay. eruit. Veel schade? Ja, ja, heel veel schade. Dus nu moeten ze weer uh, de hele gaan. schoonmaken. Ja. Nou ja, ik weet niet of ze kunnen opbouwen. Ik denk op, dat ze zelf geld mee moeten nemen. Want dat ja, is, ja. Denk ik. ja, want er staat er net even wat onderdelen, zeg maar. Hoeveel het kost. Nou, dat, dat, is, dat is duurder dan ja. jou, jou, jouw auto, hoor, denk ik. Ja. Uh, mijn auto zeker, ja. <laughs> weet je hoeveel benzine erin gaat? Nou. Nee. In een, in een hele Grand Prix? Nou, nee. 120.000 euro. So. 120.000 euro. Is dat, uh, is dat benzine van goud? Ja. Wat is dat? Ja, speciale benzine natuurlijk. Dat kunnen ze er beter bij strijden, denk ik voortaan. Ja, <laughs> dat denk ik, maar die is ook weg. <laughs> maar die is ook weg, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, Karina, uh, waar, waar, waar, waar, ja, waar ben je terecht gekomen? Nou, ik dacht, ik ga weer even terug naar het station. Ja, even ja. kijken hoe, hoe de doorloop is. Ja. Uh, ik sprak net een van de mensen die zich uh, hier vrijwillig inzet om iedereen naar een goede plek te wijzen of uh, de goede kant op te wijzen. En uh, hij krijgt vragen als, hoe kom ik zo snel mogelijk op het circuit? Dat, dat heb ik nu al vier keer gehoord. Oké. Okay. Ja, dan wijst toch wel de Van Spijkstraat aan. Ja, maar ja. daar kun je nog echt de koppen tellen. Uh -huh. uh, de trap richting Bouwspelles is nu vrijwel leeg. Maar als er zo weer een trein aankomt, dan is het natuurlijk meteen weer Uiteraard, vol. Ja. Maar je merkt wel, de meeste mensen zijn nu wel denk ik... Uh, op het circuit. Ja, ja, ja, ja. En uh, ik heb hier ook een, uh, een vrijwilliger naast staan van de beveiliging. Toch, je bent van de beveiliging hè? Maar je bent helemaal uit Drenthe gekomen. Uh, om de komende dagen hier uh, drie dagen in te zetten voor de beveiliging. Wat is precies je taak vandaag? Ja, we moeten uh, even hier, zeg maar, uh, fietser. Die mag niet naar binnen, zeg maar. Omdat uh, het is druk niet dat ja. iemand, zeg maar, ja. Gewoon in de zin zo. Ja. En uh, ook zeg maar die auto's mag niet naar binnen. Het is de taak en ook kijken, zeg maar, of mensen niet uh, iets verkopen en zo. En uh, mensen en ding dingen meenemen om te kijken, gewoon controleren. Ja. Dus goed kijken, mensen niet zomaar doorlaten. En uh, dat deed je net bij mij trouwens ook, want ik wilde ook gewoon met mijn fiets. Ik dacht, ja, maar hallo, ik ben van de radio, ik wacht toch door. Nee, ik mag <laughs> toch niet door van jou. <laughs> Die, zeg maar, ze kunnen niet via deze kant, dus moet het duur gewoon de hele tijd overlaten, laten. Ja. Ze kunnen op een makkelijke manier naar buiten. Ja, ja, dus je hebt ook nog een uh, dienstverlenende, ja. je, helpt, je helpt ook <coughs> mensen. Maar je hebt je ingeschreven om hier uh, te kunnen komen uh, werken, helemaal uit Assen. Uh, was dit je wens of ben je hier gewoon geplaatst van, luister, uh, dit bedrijf gaat nu bij de Formule 1 aan het werk. Of zei je van, nou dat lijkt me wel wat. Nee, ik ben, uh, het is mijn eerste keer, zeg maar. Ik ben alleen maar voor die drie dagen gekomen en ook even kijken hoe het gaat met de werk. Misschien ga ik uh, volgend jaar de securityopleiding volgen. Oh, ja. Het is ook mijn droom om politieopleiding te volgen, dus uh, even gewoon kijken. Maar ik vind gewoon wel leuk, ze dus, uh, helpen mensen, ja. En je vindt de sfeer gezellig? Ja, het is echt hartstikke gezellig. Ja, dat er gebeurt eigenlijk weinig vervelend, hè? Iedereen is gewoon gezellig. Gewoon echt gezellig, je ziet gewoon verschillende mensen, is ja. gewoon echt leuk, zeg maar. Heb je ook al uh, vragen gekregen die, uh, uh, van mensen of mensen die een beetje geïrriteerd zijn van, ik wil er doorheen, zoals dus nu. Nu zien we dus een meneer die probeert met de buggy erin te komen. Ja, oh, ja. Die, heb ik wel, uh, die heb ik wel gisteren gekregen, want kijk, hier de mensen wonen zeg maar, in de flaten. Ja? Dus het uh, zeg maar taak dat deze mensen mag wel met de fiets naar binnen omdat we, ja, oh, ze, moet, ja, zo moeten, ja. Maar dan ze moeten lopen. Dus ik laat deze mensen wel. Maar dan die andere mensen Oh, ja. Waarom laat je hun wel en wij niet? Oh, maar dan ja. discussie. Dus maar kleine wij proberen om het met een goede manier op te lossen. Maar ja. dan als het er erger wordt. Dan hebben we het zeg maar. Putter, gewoon dan doorgeven. Dan komen ja. ze. Ja. En dan, dan komen ze op. extra helpen. Ja. Oh, Oké. Okay. Dus uh, het blijft bij hele kleine discussies. Ja. Ja. gebeurt. <lacht> ja. En uh, heb jij zelf nog de zee gezien? Uh, heb ja. je geen tijd voor? Nee, ik heb er geen tijd voor. Maar ik kan wel. Zeggen, ja, genieten jullie. Ja. ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, dat is lief van je. Laat iedereen genieten, maar dit is... Ja, jongens, het is echt een heel leuk beeld om te zien... hoe iedereen met een lach op zijn gezicht hier uh, voorbij komt. Dus ja, uh, ik denk dat het nu alweer uh, geslaagd is. Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Echt waar. Uh, nou, we echt moeten ook waar. een duimpje opsteken voor alle vrijwilligers... Het het he, die rond en uh, ja. op het circuit staan. Want ja. uh, anders is zo'n uh, evenement gewoon niet mogelijk... Dus ja. uh, respect voor iedereen die uh, daaraan meewerkt, Respect weekt, voor hoor. jullie. Ja, dat ab, krijg ik niet ab, te horen absoluut, door mijn oortjes. Absoluut. Respect voor alle vrijwilligers. Ja. Ja. Dat jullie je allemaal zo inzetten. Ja, ja. helemaal goed. nee Nou, ja. maar uh, maar, uh, ik weet niet, uh, jij komt niet meer terug, denk ik. Want het is zeven uh, uh, uh, minuten voor... U, die nee, ik ja, uh, dat is gewoon iets leuks. Uh, meneer, waarom doet u dat? <tie> Want ik, uh, ik hang nu bijna in het plafond die jullie zit, maar... Ja, alles standwoord, uh, die idee van, wat gebeurt er nu? Ja, Oh, even de mensen activeren. Oh. oh, echt? Maar hoezo? Ze lopen toch allemaal hoe Moeten ze sneller lopen? Ja, nee, dat niet, maar uh, wel gewoon lekker doorgaan en uh, van alles nog wat. Uh, een beetje meer om zich heen kijken, genieten van alles. Dus, uh. Oh, maar en dan doe je af en toe dit alarm? Dat iedereen zich helemaal uh, rot schrikt. Even wakker worden. Even wakker worden. Nou, dat, nou, dat lukte lukt wel. Het zit al bij de 12 uur? Maar ja, tenzij ze natuurlijk tot diep in de nacht doorgaan zijn, dan is dit heel erg handig. Oh, ja, Oké, okay, Karina. Dat Carina. ik een koptelefoon op heb. Hé, oh. ja. hey, mag, mag ik jou hartstikke bedanken. Ja, namens Gerrit Pim ook. Dat je uh, in de uitzending ja. was met leuke, uh, leuke was dingen allemaal. Dat ontzettend leuk weer. En, en een uh, leuke dag verder. Ja, leuke ja, dag verder. dank je. En, uh, en tot, jullie ook. Tot volgende jaar. Hè? Nee, tot volgende week. Hey, hartstikke <laughs> ja. bedankt Carina. En een heel, heel fijn weekend nog, hè. Ja, hetzelfde. Oké, okay, goed okay, bye bye. bye, bye. Nou ja, wij zitten nog even te kijken naar uh, dat, uh, de gevolgen van het ongeluk. En uh, Jaap Koper, die meldde ook al dat... De impact in die vangrail, dat is niet zomaar, uh, zeg maar, uh, hersteld. Hè? De... Nee, maar je ziet ook al, al die coureurs... Dit kan nog wel even duren, hoor. Al die coureurs doen hun helm af en gaan uit de auto. Ja, en, want uh... het is natuurlijk uh, nog ja. officieel nog 6-7 minuten, denk ik. En die Williams, ik. die rookt nog even wat door. Ja, ja, ja. Je mag niet roken op de baan, hè? Je mag niet roken op de en, baan. Maar in ieder geval... Uh... En die auto wel. Ja, die auto wel, ja. <laughs> er worden nu schermen neergezet bij Williams, want die auto komt natuurlijk de graas in en dan... Uh... Gaan ze bekijken wat voor schade ze hebben. Dat zal heel heel erg veel zijn denk ik. Dus ik denk dat de vrije training is afgelopen. En dat heeft natuurlijk een kwartier voor het einde. Ja. Dat is op zich voor de mensen die op het circuit zijn jammer. Hè? Maar misschien krijgen ze een spectaculaire uh, uh, kwalificatie te zien. Hè? Dat denk ik, denk ik wel. Want uh, de, de, de klok loopt gewoon door hè? Ja de klok loopt door. Het ja. is uh, wel bij de vrije training. Maar ja. niet uh, tijdens de nee, kwalificatie. Precies. Dan wordt die stopgezet. Want anders dan, uh, wordt het wel erg lastig. Maar eh, zo te zien is de sfeer op de tribunes is, uh, geweldig. En uh, nou ja, ze worden straks getrakteerd op allerlei uh, leuke dj's en dingen. Zeker. Dus uh, dat gaat allemaal lukken. Het is nu een beetje droog geworden. Uh, dus ik ben erg benieuwd of het uh, ook droog blijft tijdens de kwalificatie. Dat zal erom hangen, denk ik. Maar... Uh, nou ja, we gaan het uh, straks bekijken. We gaan nog even wat muziek draaien. En dan uh, is het bijna al uh, tijd, denk ik. Hè? Dan gaan we ja, nog dan afsluiten. We gaan afsluiten, hè? Ja, dan we afsluiten. Ja, doen eerst maar muziek. En dan uh, sluiten ja, we nu al afsluiten. Ja. Oh, we kunnen nu al afsluiten. Ja. Nou, dan wil ik uh, zeggen bedankt, ja, bedankt, hartstikke bedankt Ja, hartstikke bedankt Pim. Wel, Pim. En luister straks vanaf 1 uur naar Benno Veugen en Rob Arms. Die hebben een uitzending met allerlei leuke dingen over de Grand Prix. Die nemen natuurlijk ook de kwalificatie mee. Om 12 uur hebben we nog een oud Zandvoort reportage En dat gaat over een. Over het circuit? Ja, over het circuit. Een technicus die daar jarenlang heeft gewerkt. Dat is een reportage, dacht ik, uit 2014. Maar in ieder geval heel interessant voor Draaier Kort heeft dat georganiseerd. Bedankt hoor. Um, ja, wij gaan eruit met uh, muziek. Welke muziek? Uh... Jenny Joks, allemaal naar Zandvoort. Allemaal naar Zandvoort. Allemaal naar Zandvoort. Nou, we, we zijn er allemaal al hoor. <laughs> nee, oké, okay, we gaan eruit met muziek. En met heel, over... veel, heel veel plezier morgen allemaal. Ja, uh, heel fijne uh, nog vanavond in de Halstraat, op we. het rijsplein, uh, gasthuisplein. En uh, ja, wellicht komen we komen gewoon elkaar tegen, je weet het niet, hè. We spreken elkaar. We spreken elkaar. Tot volgende week. Bye bye. Bye bye. bye, bye. We gaan er weer